Twintig acteurs probeerden in opdracht van het SCP werk te vinden. Om twee banen aangeboden te krijgen... zijn voor een autochtoon gemiddeld vier bezoeken aan een uitzendbureau genoeg. Een allochtoon zou er zeven bezoeken voor nodig hebben. In Griekenland is het hek aan de grens met Turkije klaar. Het is 10,4 kilometer lang, vier meter hoog en voorzien van prikkeldraad. Het moet de toestroom van illegale migranten naar de EU indammen.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 Dan nog het weer. Af en toe een bui. In de loop van de middag wordt het in het Westen droger. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. morgen. Uitzendbureaus discrimineren nog steeds... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. We praten met de onderzoekers... en de uitzendbureaus zelf reageren ook. Johannes, de aangespoelde bultrug, die is dood, maar het tumult daarover nog niet. Zoals er veel kritiek via de sociale media op de autoriteiten en de mensen van Ecomare. We blikken terug op een weekend vol rumoer met de burgemeester van Texel, mevrouw Gieskes. En de grootste acteur van Frankrijk, Gérard Depardieu, wil zijn paspoort inleveren. Daarover vertelt onze correspondent... En per 1 januari mogen jongeren onder de 16 buitenshuis... geen alcohol meer in bezit hebben. De verantwoordelijk staatssecretaris komt vertellen hoe en waarom. Dat en meer in dit Radio 1 Journaal. Tot half 10, half 10 vanochtend. In het Amerikaanse Newtown is een herdenking gehouden... voor het drama van afgelopen vrijdag. Bij de schietpartij op een basisschool verloren 20 jonge kinderen... en zes volwassenen het leven. Voorgangers van verschillende religies spraken gebeden uit... en wezen op het belang van samenkomen en herdenken. We needed to be together here in this room... in the gymnasium, outside the doors of this school... in living rooms around the world. We needed to be together... En ook president Obama was aanwezig. Hij zei dat hij gekomen was om de genegenheid en de gebeden... van het Amerikaanse volk over te brengen. Hier in Newtown, ik om de liefde en de van een nation. Obama vertelde over de moed van de leerkrachten... die de kinderen hebben beschermd toen de eerste schoten klonken. En over de moed van de kinderen die hun hulp aanboden. Een kind probeert encourage te grown up te zeggen... ik weet karate. So it's okay, I'll lead the way out. Maar het overgrote deel van zijn speech was gewijd aan een oproep... om beter voor kinderen te zorgen en ze beter te beschermen. Want dat is de eerste taak van een samenleving. Dit is onze eerste taak. Caring voor onze kinderen. Het is onze eerste job. Als we dat niet hebben, krijgen we niets niet. Dat is hoe we will samenleving worden Obama wees erop dat dit het vierde grote schietincident was sinds zijn aantreden. Hij zei dat dit niet langer te tolereren is. Wij als samenleving moeten veranderen. We tragedies we en in zijn speech kwam de president niet met concrete plannen om het geweld tegen te gaan. Maar hij zei wel dat hij alle invloed van het Witte Huis zal aanwenden. om ervoor te zorgen dat dit soort tragedies in de toekomst worden voorkomen. In de komende weken zal ik welke power this office holds. om mijn fellow-citizens, van law enforcement. tot mental health professionals. tot parents en educators. in een effort aimed at preventing more tragedies zoals like this. Na het incident is er in Amerika zoals altijd weer opnieuw discussie ontstaan over de wapenwet in het land. Verschillende democraten zeggen dat ze met voorstellen zullen komen om die strenger te maken. Het is nog niet duidelijk of daar in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden een meerderheid voor is. Uitzendbureaus discrimineren bij het aannemen van werknemers blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze bieden autochtone Nederlanders sneller een baan aan dan de allochtonen.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 Het SCP stuurde onder andere sollicitatiebrieven met hetzelfde cv... maar dan met andere namen naar die uitzendbureaus. En ook werden acteurs met een verschillende etnische achtergrond ingezet. Die acteurs zijn getraind uh, zodat ze het cv goed in hun uh, hoofd hebben... maar ook uh, zodat ze vergelijkbaar overkomen. Dus ze zeggen uh, dezelfde zinnen. Ze zijn getraind op wat ze moeten zeggen op uh, vragen van intercedenten. Uh, hoe ze overkomen, hetzelfde looptempo, hetzelfde stemvolume... Uh, dus ze zijn helemaal vergelijkbaar uh, in eerste indruk... en ook in, uh, in de inhoud die ze, die ze zeggen. Volgens het planbureau lijkt het erop dat de uitzendbureaus... proberen te voldoen aan de wensen van hun opdrachtgevers. Die werkgevers zouden liever mensen aannemen met een Nederlandse achtergrond. Van vooroordelen wil Andriessen niet spreken. Zij kiest liever een ander woord. Het zijn uh, negatieve stereotypen over bepaalde groepen... die mee worden gewogen in het, uh, in het oordeel over een individuele sollicitant. Het SCP deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de werkgevers en werknemers. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, zegt dat het einde van het Assad-regime in Syrië in zicht is. Hij zei dat op de Franse televisie. Volgens Fabius blijkt dat onder meer uit de uitspraken van Russische politici. Rusland is een bondgenoot van Syrië en een onderminister zei vorige week dat het er niet goed uitziet voor Assad. Fabius sluit zich daarbij aan. Je pense que la fin voor Monsieur Bachar el Assad. Volgens Fabius is het nu van belang dat de westerse landen zich achter de verzamelde Syrische oppositie scharen. De kans bestaat namelijk dat na een val van het regime Assad extremisten het zullen overnemen. En dan krijg je een Irak-scenario. En dat kan de Syrische coalitie voorkomen, volgens Fabius. Dat betekent dat Bashar al-Assad en dat de instellingen in een bepaalde manier plaats is de rol van de coalitie. Frankrijk was het eerste land dat de verzamelde Syrische oppositie erkende als legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk. In Parijs gingen ongeveer 100.000 mensen de straat op om te demonstreren voor het homohuwelijk. Het protest werd onder andere bijgewoond door Bertrand Delanoë, de homoseksuele burgemeester van Parijs. En ook andere beroemdheden hadden zich aangesloten, zoals de actrice Julie Gaillet. I'm here for the next generation, my children. Just to, to have another society, more open. It's not even a question for me. De Franse regering werkt aan een voorstel waarin homoseksuele paren ook in aanmerking komen. Om kinderen te adopteren. De demonstranten wilden dat voorstel kracht bijzetten. reconnaissance des obligatoirement le mariage. Volgens peilingen is 60% van de Fransen voor het homohuwelijk. Maar er staat tegenover dat minder dan de helft vindt dat homo's ook kinderen mogen adopteren. En weer is Silvio Berlusconi in het nieuws. Natuurlijk omdat hij zijn terugkeer in de politiek heeft aangekondigd. Waar, zo bleek gisteravond, zijn eigen partij niet op zit te wachten. Maar ook omdat hij zijn verloving aankondigde. in een interview op een van zijn eigen televisiezenders. Monsieur fidanzato. <laughs> si, mi Si fidanzato? è ufficiale? fidanzato. De vrouw in kwestie is 49 jaar jonger dan de voormalig Italiaanse premier. Volgens Berlusconi is de 28-jarige Francesca niet alleen een schoonheid van buiten, maar ook van binnen. 28 jaar, 28 Francesca. Francesca. bella di fuori, maar encore bella di dentro. Berlusconi's vorige vrouw verliet hem nadat bekend werd dat Berlusconi vaak het gezelschap van jongere vrouwen opzocht. Hij moet nog wel terecht staan vanwege een vermeende affaire... met de minderjarige Ruby. En dan de beurzen. De Amerikaanse handelaren waren voor het weekend niet optimistisch... over de onderhandelingen rond de Amerikaanse begroting. Democraten en Republikeinen hebben nog steeds geen akkoord bereikt... over de zogeheten fiscal cliff te vermijden. De Dow Jones die sloot drie tiende procent lager... en de technologiebeurs Nasdaq moest het met zeventiende procent minder doen. In Japan zijn er verkiezingen geweest. Voormalig premier Abe mag het daar nog een keer gaan proberen. De Nikkei reageert daar positief op en staat nu bijna anderhalf procent hoger. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, bijna 11 minuten over zes. Het is uh, tijd voor verslaggever Mino Remmers. Goedemorgen, Mino. Goedemorgen, Rick. Ik begrijp dat jij uh, in Amsterdam bent. Op wat... het Rembrandtplein, ja. Ja, waar, wat ga je doen daar? Wij, nou, ik sta hier eigenlijk te wachten op de collega's. Zo kan je het toch eigenlijk wel zeggen. Want uh, ja, verder is er nog niet zo heel veel te doen op het Rembrandtplein. behalve dat het bier alweer aangevuld wordt. en achter mij iemand enorm staat te stofzuigen in een hotel. Maar. Over ongeveer een nou, drie kwartier verwacht ik hier een hele berg programmamakers. En die komen om te demonstreren. En dat heeft alles te maken met uh, het debat in de Tweede Kamer vandaag. Wat zal gaan over uh, alles wat met cultuur te maken heeft. Daarom is er ook nu iemand van slot Loevestein onderweg naar Den Haag. Nou, misschien nu nog niet, maar over een uur toch zeker. Om daar ook nog een laatste sprankje hoop op te vangen, hopelijk. Uh, maar het gaat ook vooral om de programmamakers want uh, je weet, bij de omroepen moet bezuinigd worden... maar er is ja. altijd nog een soort mediafonds. En dat mediafonds betaalt speciale producties... voor radio, televisie en internet. Niet alleen landelijk, maar ook voor regionale producties. En ja... Dat moet ook bezuinigen, is vorige week door staatssecretaris Sander Dekker aangekondigd. Daarover debatteert de Kamer vandaag. En daarom komen er allerlei programmamakers hier naar het Rembrandtplein om dan in de loop van de ochtend naar het gebouw aan de Gracht te gaan... waar dat mediafonds zetelt, om dat gebouw te gaan bezetten oh. vandaag. Eigenlijk dus om aandacht te vragen uh, ja, dat dat mediafonds moet blijven... omdat daarmee allerlei uh, bijzondere omroepproducties een feit zijn... maar ook documentaires voor, met name bijvoorbeeld het ITVA... Ik moet je eerlijk zeggen, ik kom zelf ook niet alleen maar voort... uit de doctrine van drie minuten actualiteit... maar heb in een ver verleden bij de NOS ook nog wel eens... documentaires gemaakt voor de radio. Ja. Dat is nog helemaal een vergeten oort inmiddels. Maar er eh, was er ook geld uit een speciaal stimuleringsfonds. Nou, als dat gaat verdwijnen, vrezen die programmamakers het ergste. Daarom vragen ze deze ochtend nog één keer aandacht... voor hun uh, situatie, voor hun positie... en voor het belangrijke werk dat ze doen. Uh, ja. Ik verwacht ze hier over een drie kwartier op het Rembrandtplein en dan in optocht naar de Herengracht. En blijf jij vandaag wel een beetje onze onafhankelijke uh, verslag geven? Daar? Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig, want wij zijn makers. Ik ben zelf freelancer, komt er dan ook nog eens bij. Dus ik doe nog andere dingen dan alleen op een vroege ochtend... in een ver weiland <laughs> staan. <laughs> dus uh, ja, ik, je, hoe onafhankelijk kan je blijven, hè? Uh, uh, het Metropoolorchest bijvoorbeeld, daar gaat het morgen over. Ik vind het zelf ontzettend jammer als het zou gaan verdwijnen. Uh, dat is ook allemaal een beetje van de radio, namelijk dat Metropoolorchest. Dus ja, ik sta er met een half been in, Rick. Goed, nou, We gaan het later uh, horen. Dank je wel. Baby, it's a dream come true. to stand. Carrick, every time when you walk into the room. het heet Radio 1 Journaal van de NOS. Het is 16 minuten over zes. Braatworst, gluwijn, ja, je moet er vast nog niet aan denken. Maar uh, ja, die Duitse kerstmarkten waar het allemaal te krijgen is... die trekken altijd uh, massale belangstelling. Niet in de laatste plaats van Nederlanders. Met bussen vol trekken ze deze dagen de grens over. Onder meer naar het Duitse stadje Münster. Onze verslaghever Jeroen Schutheiser ging ook maar eens kijken. En uh, trof daar vooral uh, veel scholieren aan. Zijn jullie ook van een school? Ja, we zijn van het Montessori Lyceum Amsterdam. Lopen je je nou hier stierlijk te vervelen? Een beetje. Nee. <laughs> Alleen maar leuke dingen hier op de kerstmarkt. En, en lekker en eten. Bravoers. En leuke spulletjes, leuke mutsen. Leuke mutsen? Ja, kerstmutsen. Je moet zeker ook nog wat vragen beantwoorden. Ja, dat vinden we niet zo leuk. Nee. <laughs> Dan moet je een gesprekje zoeren met Duitse mensen. En, heb je is dat, dat al gedaan? Nee, want uh, we hebben nu eerst een rondleiding door de stad. Maar weet je wat ik heb gehoord? Dat er een straatnaam naar mijn over over hier is vernoemd. Oh, heb je die straat al gevonden? Nee, ik wil er eigenlijk zo heen gaan als het ja, kan. Maar. Zo... Peter van Dam, van de Universiteit Amsterdam. Wat mist u nou bij die kerstmarkten in Nederland? Twee dingen dat dat een vanzelfsprekend onderdeel echt is van de kersttraditie. Hè? Dus dat in Duitsland hoort het er gewoon bij. Je gaat een middagje naar de kerstmarkt in de adventstijd... en ga je gezellig een glaasje gluwijn met je vrienden of familie drinken. En in Nederland is dat er natuurlijk helemaal niet. Dus al bouw je een kerstmarkt op daarmee... kun je mensen nog niet motiveren om dan automatisch daar ook met z'n allen heen te gaan. En natuurlijk ook gewoon uh, de schaal waarop dat gebeurt. De hele binnenstad staat hier, de hele kersttijd in, in het teken van de kerstmarkt. Mevrouw, Waarom komt u naar de kerstmarkt in Duitsland? Het is Een cadeautje voor mijn verjaardag van vorig jaar. Gezellig met de buurvrouwen op stap. Want u vindt dit gewoon hartstikke leuk. Ik vind het gezellig, heerlijk. Gaat u nou ook straks met drie plastic zakken vol met spullen weer naar huis? Waarschijnlijk niet. Voor de ondernemers die hier willen staan, zijn er ook wachtlijsten? De, de aanbieder van deze kerstmarkt vermelde op zijn website dat je je in januari van, het jaar, van dat jaar moet aanmelden. En dat er dan een selectie gemaakt wordt. En dat dat dus uh, bijvoorbeeld op, die, op deze markt... 30% van de, van de mensen die hier wil staan mag staan met eten. En 70% moet dus allerlei andere producten aanbieden. Snuisterijen. Snuisterijen hier. Uh, kruiden, uh, bezems en andere huishoudelijke. Dat is een idee. Ik ga een bezem kopen op de kerstmarkt. Zou die dan nog duurder zijn ook? Ik denk het wel, ja. Speelt het geloof nou nog een grote rol hier? Op de kerstmarkt zelf... Niet direct. Wat je wel heel duidelijk ziet is dat de kerken hier ook heel erg op inspelen dat die binnenstad vol is met mensen. Dus die bieden ook, de meeste kerken in de binnenstad, bieden allerlei uh, kerstconcerten en extra inlooporgelconcerten uh, aan, bijvoorbeeld. En de crisis stopt de kerstmarkt niet. Blijkbaar niet, want midden in de crisis kan er dus nog een, een extra markt bij zelfs. Hè? En je ziet ook dat het ook dit jaar uh, nog gewoon heel erg druk is. Bent u met een bus of met een... Nee, we zijn met de auto. Uit Haarlem. De... U heeft echt het idee om hier wat te kopen. Dat ja. heeft u net gedaan. Ja. Wat is dat? Dat is een kettetje. Ja. Gaat u dat cadeau geven? Ja. Ik heb het net aan mijn zus cadeau gegeven. Heel sympathiek, hè? Ja, heel, daar ben ik heel erg blij mee. Gaat dit een serieus exportproduct worden? Nou, dat, dat is het dus al. Er wordt in allerlei landen buiten Duitsland... Uh, waar dit geen traditie is, wordt geprobeerd om dit ook in de markt te zetten. Hè, om dit als onderdeel van de kersttraditie uh, te etaleren. Uh, bijvoorbeeld in Engeland in Birmingham is nu een hele grote Frankfurt Christmas Market uh, wordt daar opgezet. En het interessante is dat ze dan dus ook proberen om te zeggen dat het een echte Duitse kerstmarkt is in andere landen. Dus dat je in, in, uh, in Engeland dus ook echt zeg maar, van die kleine Duitse houten huisjes worden opgebouwd op zo'n kerstmarkt. En uh, om allemaal maar te laten zien dat ze in het buitenland eigenlijk ook een Duitse kerstmarkt hebben. In Nederland hebben we ook kerstmarkten. Ja, maar heel kleeschalig. Nu loopt één doorheen en je hebt gezien. Hoe komt dat dat, dat het hier gezelliger is dan bij ons? En bij ons is meer Sinterklaas. Er wordt uh, ja, toch anders gevierd, ja. Een man die wou passeer dit jaar een keer naar Münster. Dus ik ben al drie dagen op stap en ik moet met hem mee. Ik heb al serrebenen van twee dagen lopen. Dus nu loop ik de derde dag al, hè? Ja. Ze hebben Tot ziens, Ach, het leed van de kerstmarkt van Münster. Jeroen was zijn verslag was dat. PvdA-leider Diederik Samson is uh, politicus van het jaar 2012 geworden. Hij won de persprijs, die uh, wordt georganiseerd door ons, het Radio 1-journaal. En Janine Hennis, de minister van Defensie, is talent van het jaar. Het politiek talent van 2012. De genomineerden... Janine Hennis Plasgaard, ja. Lodewijk Asscher en Jesse Klaver. Wie wordt het politiek talent van 2012. De mevrouw Hennis Plasgaard. Talent van het jaar... Ja. Nou, nou, wat aardig allemaal. Ik krijg er rode wangen van. <laughs> okay. ja, nou ja, het is een hele mooie stimulans om nu uh, door te knokken... en ja. de lat misschien nog wel een stukje hoger te leggen. De politicus van het jaar 2012. De genomineerden... Diederik Samson, Jan Kees de Jager, Mark Rutte, Alexander Pechtold... Henk Kamp en Halbe Zijlstra. Wie wordt de politicus van het jaar 2012? Het wordt tijd voor het moment, de politicus van het jaar. Diederik ja, ja, De winnaar, Diederik Samson. wat zegt deze prijs u? Nou, het is een eer om hem te krijgen, dank aan de journalisten voor uh, uh, dat vertrouwen. Maar ik zie het vooral als een opdracht voor de komende jaren. Want ja, Het is mooi om verkiezingen te winnen, het is mooi om een regeerakkoord te maken. Maar de echte opdracht die ligt nog voor ons en niet achter ons. Had u gedacht dat u zou winnen? Nou, ik had wel een vermoeden, omdat bij alle ingrijpende politieke gebeurtenissen... van het afgelopen jaar, ik om welke reden dan ook, een rolletje mocht spelen. En dan kom je al snel in zo'n lijstje omhoog te gaan. Eh, maar nogmaals, eh, het werk begint echt nu pas. De komende jaren wordt pas duidelijk wat ik als politicus echt waard ben. Maar u moest Rutte zo vaak uit de brand helpen, dus hij kon bijna niet winnen vandaag. Ik heb me maar één keer uh, hoeven de hand hoeven toe te steken, omdat er een fout was gemaakt bij de onderhandelingen met inkomensafhankelijke premie. Maar voor de rest hebben we heel veel samen gedaan en ik hoop ook de komende jaren ook nog te kunnen doen. Ja, Het was wel echt urenjaren. Nou, het was een jaar waarin uh, het voor mij uh, enoverende politieke gebeurtenissen waren, dat klopt. Maar ook wel voor heel veel andere mensen hoor. Zei Diederik Samson en Peter Blok, die sprak met hem. Theo Bos, trainer van FC Dordrecht en oudspeler en trainer van Vitesse... kreeg een jaar geleden te horen dat hij alvleesklierkanker heeft. De afgelopen maanden stonden voor hem dan ook in het teken van zijn ziekte. Aan Joep Schreuder vertelt Bos hoe het nu met hem gaat. Ja, na omstandigheden wel redelijk, moet ik zeggen. Je ziet, uh, ik kan hier nog lopen en rondwandelen. Dat uh, hadden we een jaar geleden niet gedacht. Hè, met de voorspellingen die er toen waren...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 En ik heb uh, 30 bestralingen gehad. Dus elke, elke dag een bestraling. Dus eigenlijk om in eerste instantie te zorgen dat, uh, ja, dat, die, dat die tumor uh, niet gaat uitzaaien. Wat helaas wel gebeurd is. Dus uh, ja, dat was uh, een tegenvallen, omdat tot dan eigenlijk er nog in zat dat ze die hele weer weg zouden kunnen halen. En uh, met een soort dat stent... geïsoleerd blijven. Ja, ja, de statistieken zeggen dat. Uh, uh, dat na een jaar is er nog 30%. Dus uh, nou, dat betekent, uh, we zitten nu bijna een jaar verder hè, volgende week. En uh, dat betekent dat ik bij die 30% hoor. En uh, ja, over uh, nog weer een jaar is er nog 10%. Dus ik moet zorgen dat ik daarbij hoor. Ik wil zorgen dat het maximale eruit haalt. Hè, en ook in dit geval. <laughs> dat heb ik al in mijn carrière altijd gedaan. Hè, het maximale eruit gehaald. Er zijn er veel mensen die het moeilijk vinden om dan te vragen hoe gaat het met je. Ja, dat klopt. Hè.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 Op het moment dat het zover is, dan is het voor mij over. En de rest gaat door. Ben je dan niet boos? Nee. Dat kan, hè? Ik kan me voorstellen dat je woedend bent. Nou, dat is een vraag die mevrouw me ook regelmatig stelt. Waarom ik? Ja, maar ja. Dit is een vraag waar ik geen antwoord op krijg van niemand. En dus ja, het is ook een vraag die onzinnig is. Want ja, wie moet boos zijn? Dus uh, dit lichaam heeft me gebracht met wie ik nu ben. Hè? En dat, dat, dat is zo. Ja, en het enige wat uh, dit lichaam nu doet, is me een beetje in de steek laten. En, uh, dat is wel jammer, want uh, dat had beste 30 jaar later mogen gebeuren. Nou. We worden Theo Bos in gesprek met Joep Schreuder. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Johan Lammerts is de nieuwe bondscoach van de Mannen Wielrenners. Lammerts volgt Leo van Vliet op.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 Nou ja, bepalen wat er uiteindelijk mogelijk is. Lammerts, gaat per 1 januari aan de slag met de mannen. In de Eredivisie heeft Ajax de achterstand op koploper PSV verkleind tot één punt. Ajax was met 4-2 te sterk voor Willem II, terwijl PSV afgelopen weekend punten verspeelde bij NEC. FC Twente staat op gelijke hoogte met PSV. De afgelopen seizoenen moest Ajax na de winterstop... aan een enorme inhaalrace beginnen. Nu is de uitgangspositie een stuk beter voor de ploeg van Frank de Boer. Maar hij blijft realistisch. Er kan nog heel veel misgaan. Omdat we misschien niet in deze situatie geweest zijn... om zo dicht bij de koppositie te zijn. Uh, dus...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 Ajax profiteert ook van het puntenverlies van Vitesse. In het Gelderdoom kwam Vitesse niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen RKC-Waalwijk. De supporters waren niet tevreden over het spel van Vitesse. Zelfs toen de ploeg voorstond, waren er fluitconcerten. Tot verbazing van middenvelder Theo Jansen. Het publiek is heel kritisch. Heel kritisch. En uh, ja, dat. dat, dat...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 Vitesse heeft nu twee punten achterstand op de koplopers. Feyenoord heeft weer een punt minder dan Vitesse. Feyenoord won wel met 3-2 van Ado Den Haag in een bloedstollend duel. Twee rode kaarten vielen er in de kuip en er werden ook twee strafschoppen gegeven. Maar Feyenoord pakte drie punten en dat was het belangrijkste voor Ronald Koeman. Ja, tuurlijk. Dat was, dat was noodzakelijk. Als we, willen dan, als we echt willen meedoen, dan, dan moet je dit soort wedstrijden winnen. En, en de afstand is maar drie punten. Ja, volgende week zondag uh, Groningen thuis. Ja, we kunnen er, uh, ik zei het voor de wedstrijd al... een fantastisch jaar als Feyenoord van maken. Maar ook een fantastisch uh, halfseizoen. En daar ben ik trots op. Ook, ook toch wel weer hoe we vandaag in, in, in het potje zijn gebleven. En wat we hebben gebracht. En uh, daar heb ik wel van genoten. Utrecht is de nummer 6 van de Eredivisie. De ploeg van Jan Wouters was met 3-1 te uh, sterk voor Heerenveen. Radio 1. Het NOS Journaal.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 De temperatuur ligt, net als vandaag, rond 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. De eerste files van de ochtendspit staan er. Op de A7 Hoorn richting Zaandam voor de afrit Weidewormer 5 kilometer. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 6. En de A28 Zwolle richting Utrecht bij Hoevenlaken 3 kilometer. Vindt u dat banken alleen moeten beleggen in bedrijven die ze door en door kennen?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 Een heel goedemorgen, u luistert naar het Radio 1-journaal. Het is uh, vier minuten over half zeven. Ja, het komt altijd op in Amerika, de discussie over wapenbezit... oftewel gun control, ook nu weer naar de schietpartij in Newtown... waarbij zoveel kinderen overleden. Moet de politiek daar iets aan doen en wat dan? Nou, In Australië daar hebben ze ook een verleden als het gaat om massale schietpartijen... maar daar is in 1996 abrupt een einde aangekomen door de invoering van een veel strengere wapenwet. We gaan naar correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, waarom is dat destijds besloten? Wat was de directe aanleiding? Nou, de directe aanleiding voor het aanscherpen van die wapenwet... was een schietpartij in Port Arthur in de staat Tasmanië. Een uh, man met twee semi-automatische wapens... opende daar het vuur bij een toeristische trekpleister. 35 mensen kwamen om het leven, 21 mensen raakten gewond. En dat was niet voor het eerst dat men te maken had... met zo'n grote schietpartij. In de twaalf jaar daarvoor waren er 13 andere schietpartijen geweest. Daarbij uh, kwamen in totaal 102 mensen om het leven. Maar die schietpartij in Tasmanië dat uh, was toch echt de druppel die de emmer deed overlopen... En toen uh, besloot de regering zo snel mogelijk de wet aan te passen. Ja, kun je vertellen hoe die wet er nu uitziet in Australië? Ja, de, de wapens zijn eigenlijk ingedeeld in verschillende klassen. En die automatische en semi-automatische wapens, daarvan heeft men gezegd... die zijn voorbehouden aan, aan militairen, aan professionals. Dus die kun je niet kopen als uh, gewone burger. Um, dat betekent natuurlijk dat de wapens die al in bezit waren... van de mensen in Australië moesten worden teruggekocht. Uh, dat kostte alles bij elkaar 320 miljoen dollar, zo'n nou, 260 miljoen euro. En dat werd uh, betaald uit een belastingverhoging. Maar naast het terughalen van die wapens uit de samenleving, werd het ook moeilijker gemaakt voor mensen om een ander wapen te kopen. Dus als je nu bijvoorbeeld een wapen wilt kopen in Australië, dan moet je eerst een vergunning aanvragen. Dat duurt 28 dagen. Uh, en uh, tijdens die uh, uh, periode wordt bijvoorbeeld een background check gedaan of jij wel uh, geschikt bent om een wapen te bezitten. En denk daarbij bijvoorbeeld aan een criminele achtergrond. Ja. En als je dan vervolgens dat uh, die toestemming krijgt, dan moet je ook nog een reden opgeven... waarom je je wapen wilt kopen. En sport en recreatie, als je bijvoorbeeld op blikjes wilt schieten in de Outback... is een, uh, een reden, dan mag dat. Maar zelfverdediging, wat natuurlijk in Amerika vaak als reden wordt opgegeven... dat is hier in de wet omschreven. Als dat je reden is om een wapen te kopen, dan mag het niet. Ja. Nou, nou is in de Verenigde Staten veel weerstand hè, tegen het verscherpen van uh, de wapenwet. Uh, hoe was dat in Australië? Ging er in, uh, in dat bij jou een, een lang en moeizaam debat aan vooraf voordat het zover was? Nou, eigenlijk denk ik dat het wel meeviel. Er was natuurlijk wel veel weerstand, uh, met name trouwens binnen de eigen partij van de conservatieve premier John Howard. Maar er was zoveel weerzin tegen uh, die schietpartijen dat alle partijen al snel overstag gingen. Kijk, uh, wat op zich wel opvallend was, was dat in Australië uh, verschillende staten wat moeilijker deden dan anderen. Je hebt hier natuurlijk uh, een systeem dat alle staten hun eigen wetten eigenlijk mogen, mogen regelen. En Tasmanië, die staat waar uh, de schietpartij plaatsvond... Uh, waar alle commotie uh, mee was begonnen... Ja, die was een van de, dat was een van de staten die het meest tegen lag. Ja. Maar de publieke opinie was zo duidelijk. 85% van de mensen wilden per se dat er iets werd gedaan aan het wapenbezit. Ja, dat dat de doorslag geeft. En alle partijen steunden uiteindelijk het voorstel. Dat was in 1996. Zijn er nou sinds die tijd helemaal geen schietpartijen meer geweest op deze grootte? Nou, absoluut niet op deze grootte. Dus het lijkt er inderdaad op dat het werkt. Al moet ik wel zeggen dat er onder wetenschappers wat discussie is... of dat nou ligt aan die wetten alleen of dat die wetten passen in een trend... Uh, waarbij het gebruik en het bezit van wapens wat, uh, ja, wat, wat, wat minder ingang vindt... wat minder geaccepteerd wordt. Uh, wie overigens denkt dat er helemaal niet meer wordt geschoten in Australië... die heeft het mis. Uh, er zijn in de Outback veel wapens, uh, natuurlijk voor professioneel gebruik. Bijvoorbeeld voor de professionele jacht op, uh, op kangaroes of op wilde kamelen. En in Sydney, waar ik woon... Wordt ook nog vaak geschoten. Maar dan zijn het nog steeds criminelen. Ja. die uh, vaak met illegale wapens afrekeningen hebben. Maar massa-schietpartijen, uh, massale schietpartijen. die hebben we in de afgelopen 16 jaar niet meer gezien. Nou, Roorp Portier, dankjewel. Misschien dat Amerika er wat van uh, kan leren. Goed, dan gaan we naar uh, Japan. Want uh, met een overgrote meerderheid daar. zijn de conservatieven weer terug in de regering. Bij uh, de parlementsverkiezingen gisteren. won die conservatieve partij, de LDP. Uh, van Shinzo Abe bijna 300 van de 480 zetels in het Japanse lagerhuis. We gaan naar correspondent Marike de Vries. Ja Marike, uh, die conservatieven die, uh, werden uh, in 2009 uit de regering gegooid... maar die waren daarvoor 50 jaar aan de macht. Dus uh, Japanners ja, die kennen eigenlijk niet anders dan deze partij... Sinds de Tweede Wereldoorlog inderdaad. En ja, het is ook vooral die teleurstelling in de democratische partij van premier Noda... die er nu voor heeft gezorgd dat de Japanners weer teruggaan naar die conservatieve partij. Want de uh, regering Noda werd drie jaar geleden gekozen in de hoop... dat er na jaren van economische recessies eindelijk iets zou veranderen... met die nieuwe partij aan de macht. En dat die economie die al sinds de jaren tachtig in Japan in het slop zit... Hè, er bovenop geholpen zou worden... Dat was de belofte van Noda... En die is dus niet nagekomen. Uh, de kiezers zijn teleurgesteld. Japan zit nog steeds in een recessie. Eigenlijk heeft Noda maar weinig voor elkaar gekregen. Uh, het ontbrak hem echt aan daadkracht in het parlement. Ook bijvoorbeeld naar de ramp in Fukushima. Vorig jaar maart is natuurlijk een heel bepalende periode geweest voor deze regering. Uh, men vond dat hij te weinig deed, te weinig daadkracht toonde. En dus zijn de kiezers nu weer uitgeweken na de conservatieve LDP van Abe. Terug naar het oude vertrouwde dus. Ja, en wat heeft die LDP dan Japanners uh, te bieden? Bijvoorbeeld, wat is het plan met, nou ja, met de kerncentrales wel... of wat dan ook? Ja, want dat, uh, daar kan je van verwachten. Hè. Zou je he van hebben kunnen verwachten dat dat een hoofdrol zou uh, spelen tijdens deze verkiezingen. Dat blijkt dus minder waar, want het is wel opmerkelijk. De LDP is de grootste pro-kernenergiepartij van Japan. Zij zijn zeer voor Kerncentrales, terwijl 80% van de Japanners na Fukushima wel heeft aangegeven te willen stoppen met kernenergie. Maar ondanks dat is die LDP toch de grootste geworden. En dat heeft alles met economie te maken. Met de economische maatregelen die AME nu heeft aangekondigd. Dus de economie bleek uiteindelijk van doorslaggevender belang dan die kernenergiediscussie. En een andere kwestie die natuurlijk ook speelt de laatste tijd is dat die ruzie met China over bepaalde eilandjes. Ja. Hoe staat de partij daarin? Nou, Abe heeft daar regelmatig in interviews en zo van gezegd dat uh, hij het Japanse territorium en de mooie zeeën rond Japan altijd zal beschermen. Uh, tijdens een recent uh, televisieinterview zei hij dat hij de relatie met uh, Amerika wil versterken en met China wil verbeteren. Maar ook dat de Senkaku-eilanden altijd ons territorium in Japan... zal blijven van niemand anders. Nou ja, nu moet natuurlijk nog blijken hoe stevig die taal blijft... als die eenmaal aan de macht is. Uh, dat bevalt, bevalt nog te bezien. Want uh, die nieuwe nationalistische partij die ook meedeed... Aan de verkiezingen dit keer. Die heeft maar een tiende van de kiezers uh, getrokken. Dus zo breed is die steun nou ook weer niet. En Japan heeft natuurlijk enorme belangen en investeringen in China. Dus hoe hoog dat opspeelt valt nog te bezien onder Abe. Ja, nou wordt die Abe dus. Uh, die was al premier in 2006 en 2007. Nu dus uh, ja. waarschijnlijk weer. Verhoogd waarschijnlijk. Dat, dat is hier gewoon. Uh, wat is het nou voor man? Nou, het is een, een, een zacht sprekende man. Een, een kleinzoon van een uh, eerder premier. Hij wordt uh, ook de zevende premier nu in zes jaar tijd. Um, en hij vertegenwoordigt eigenlijk de conservatieve nationalistische zeil van die LDP. Zo wil hij bijvoorbeeld dat de pacifistische wet van vlak na de Tweede Wereldoorlog wordt losgelaten. Waarin staat dat Japan geen leger mag inzetten. Hij wil dat wel kunnen. En economisch gezien bepleit hij al jaren voor um, grote uitgaven, voor grote openbare projecten En iets wat zijn beleid de bijnaam Abenomics heeft opgeleverd. En er wordt nu gekeken of hij dat weer gaat inzetten. Grote openbare projecten en veel investeringen en veel aandringen op ingrijpen van de centrale bank. om die deflatie tegen te gaan. Goed, we zullen het afwachten. Dankjewel, Marieke de Vries.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 Marlin met het uh, sitting down hier. Straks hartpatiënten kunnen vandaag weer terecht op de afdeling cardiologie in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Die ging vorige maand dicht na onduidelijkheid over sterfgevallen. Maar eerst gaan we naar de ANWB bijnaan Zwaan. Er staan al aardig wat files, zeker rond Amsterdam en Rotterdam. Uh, langs de file staat op de A7 vanuit Hoorn voor de wijdwormen 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Tiel en Echtold levert dat 3 kilometer file op. En de andere kant op vanuit Nijmegen. Daar nou, staat voor de Alfred Leerdam twee kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. En zijn er nog werkzaamheden waar iedereen rekening mee moet houden? Nou tijdens deze ochtendspits uh, niet. Werkzaamheden die starten pas vanavond laat. En zijn er ook niet al te veel. Het is meer de regen die het verkeer partners gaat spelen. Het wacht toch een wat drukkere ochtendspits. Rond half negen staat er zo'n 250 kilometer file. Wijnand, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, 13 minuten voor 7. En uh, onze verslaggever Marno Remmers is in Amsterdam. Marno, ben je nog alleen daar? Nee, ik kwam net een dakloze tegen me. Die kwam mij om geld vragen. Toen zei ik nee. Programmamakers hebben ook geen geld meer. <laughs> Op die Nors... Nors door de regen vertrok, maar goed. Nee, uh, naast me staat nu Ditke Mensink. Zij is van de Dutch Directors Guild, zelfdocumentaire maakster, programmamaakster. Hoeveel mensen gaan er straks naar de de Gracht, naar het Mediafonds? Ja, dat uh, is even afwachten. Hè. We hopen heel veel. Uh, we hebben ontzettend veel mensen opgeroepen. Cameramensen, editors, uh, geluidsmensen, uh, programmamakers, producers... Scenario schrijvers. Dus ik hoop dat ze allemaal in grote getalen komen. Want die vrezen allemaal voor werk omdat de staatssecretaris Dekker van Media... Uh, dat fonds wil opheffen. Dat fonds bekostigt allerlei bijzondere, onder andere omroepproducties. Hè? Misschien een paar voorbeelden noemen. Nou, bijvoorbeeld een van de recente is Moeder, ik wil naar de, bij de revue, uh, Adem en Eva, maar ook documentaires over André Hazes. Uh, ik heb zelf een film gemaakt, uh, Tony, een observatie in het Pieterbaancentrum, uh, waarvoor ik zeven weken in het Pieterbaancentrum heb gekeerd. is dus ook door het Mediafonds gefinancierd, onder andere. Omdat de omroepen daar geen geld voor hebben. Het is een onafhankelijk fonds. Het is een onafhankelijk fonds. Het is wel door 25 jaar geleden door de overheid ingesteld, juist om om kwaliteitsproducties te gaan stimuleren. Omdat natuurlijk een heel, uh, ja, heel veel gemaakt wordt. Maar voor diepgravende programma's weinig tijd en weinig geld is... nou begrijpelijk, daarvoor is het Mediafonds in het leven geroepen. En het werkt al 25 jaar fantastisch. Dus ja, wij begrijpen niet waarom dat nou opgeheven moet worden. Laten we ook een stukje van de radio beluisteren. Een stukje wat uh, gaat over bommel. Dat is het hoorspel naar aanleiding van de strip. Gemaakt ook met geld van dat Mediafonds. De haard brandt en ik heb het lekker warm. Maar ik voel me koud en kil van binnen, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Hij stak een pijp op en bewoog zich loom door de kamer. Hier een stoel rechtzettend en daar een asbakje verschikkend. Totdat hij bij een muur stilhield om een schilderij te bekijken. Het leven van een heer is omringd door schoonheid en kunst in een smaakvolle omgeving... En toch ontbreekt het. Ja, een stukje bommel. Hoorspel, eigenlijk ook bijna verdwenen jaren bij de radio. Ook al omdat het duur is. Ja, het is heel duur en er komt veel bij kijken. En de productietijd is ook langer. Dus uh, ja, dat kan niet allemaal uit het budget van de uh, publieke omroep. En bovendien, de publieke omroep wordt zelf zwaar bezuinigd. Er is al 200 miljoen bezuinigd. Er komt, nog 100, er komt nog 100 miljoen bij. En uh, de NPO die heeft wel uh, gezegd, wij uh, gaan dat opvangen. Maar daar gelooft niemand wat van. Want ze zijn zelf, uh, staan ze onder druk. Ja. Dus dat, dat geld staat gewoon vanaf dag één onder druk dat er weinig geld meer is voor dit soort bijzondere omroepproducties. Vandaar de bezetting van het gebouw aan de Gracht. Dat komt later deze ochtend, maar dan zijn we live bij. Eerst verzamelen de programmamakers zich op het Rembrandtplein in Amsterdam. Maino Rimmers was dat. De polykliniek cardiologie van het Ruard van Putten ziekenhuis in Spijkenis... die gaat vandaag weer gedeeltelijk open. Twee cardiologen van het Maastad ziekenhuis... houden een paar uur per week daar spreekuur. Midden november werd de afdeling cardiologie gesloten... omdat het aantal sterfgevallen op de afdeling in uh, het jaar 2010... boven het landelijk gemiddelde lag. We gaan uh, naar Henri Hanen van, uh, van de stichting Hartpatiënten Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Is het goed nieuws dat die uh, polykliniek weer opengaat? Eerlijk gezegd, van niet. Het gaat, denk ik, ook hier niet om de patiënten. Maar gewoon, het lijkt me puur een geldkwestie. Want uh, ja, het is eind van het jaar. En dan wordt natuurlijk weggemeten hoe groot het ziekenhuis is. En een afdeling cardiologie die wat meer geld op in een totaalplaatje dan zonder afdeling cardiologie. En daarom moet er toch iets gebeuren dat de cardiologie wel open lijkt. Ja, dus u zegt, het is eigenlijk voor de vorm dat dit gebeurt. Ja, want wat heb je? Twee cardiologen die één dag deel, dus in totaal één dag samen uh, de tent openhouden. Wat kunnen die er bovendien? Die kennen de dossiers niet en die kennen de patiënten niet. Nee. Je zou kunnen zeggen, ja, het ziekenhuis moet ergens beginnen. Dat zou je kunnen zeggen, maar als, als ze dan ergens willen beginnen, laten we dan bij de patiënt beginnen. Want de patiënt is al die tijd niet gehoord en wordt niet serieus genomen. Uh, hoezo niet? Nou, als je bekijkt dat uh, wij intussen al 150 klachten binnen hebben van uh, patiënten over dat ziekenhuis, dan zou het ziekenhuis niet meer staan om eens aan ons te vragen van, ja, wat klagen die patiënten dan allemaal over en wat kunnen we veranderen? Want het, dat is niet gebeurd. Dat is we hebben vrijdag in principe een afspraak gehad met het ziekenhuis, maar die is afgeblazen want zij wilden niet praten over dat soort dingen. Ze wilden alleen maar praten over de manier waarop wij met de pers omgaan. En is het gebruikelijk dan dat, dat, dat ziekenhuizen die in, eh, zeg maar onder vuur liggen in gesprek gaan met een patiënten? Ja, dat is al vaker gebeurd. Ik noem maar een voorbeeld. Een aantal jaren geleden was in Nijmegen wat aan de hand bij het hartcentrum van Radboud. Toen uh, hadden we 75 uh, klachten van patiënten binnen, ook van cardiologie. Uh, die zijn stuk voor stuk bestudeerd, ook door het ziekenhuis. Aan de hand waarvan het ziekenhuis gereorganiseerd heeft, uh, met als gevolg dat het nou een van de beste hartcentra van Nederland is. Ja, en u zegt dat komt door de gesprekken die gevoerd zijn tussen patiënten en het ziekenhuis. Ja. En dat zou dus eigenlijk in spijkenissen ook moeten gebeuren, volgens u? Ja, maar dat wordt u. nog niet in het begin meegemaakt. Dus uh, op die manier krijg je ook niet het vertrouwen van de patiënt terug. Nee, maar... Ik kan me voorstellen dat, uh, dat ze nog even de boel op orde moeten brengen. Is dat niet iets wat zou kunnen spelen? Ja, maar de boel op orde brengen is prima. Als je, het, je moet toch er eerst ervoor zorgen dat het vertrouwen van de patiënten terug is. Want intussen speelt het niet alleen op cardiologie, maar op een hele hoop andere afdelingen ook eh, dat dat vertrouwen weg is. Ja, nou zijn al, hè, er zijn nu twee cardiologen die daar tijdelijk uh, een dagdeel uh, open gaan. Dat is natuurlijk voor uh, misschien de oudere patiënten en de minder mobiele mensen wel handig daar in de omgeving. Ja, ik vraag me dat af, want tegenwoordig heeft iedereen een auto, of, of misschien ook wel kinderen met een auto. Dus je bent snel zat bij een ander ziekenhuis waar wel een goede afdeling cardiologie is. Ja, dus u zegt eigenlijk die patiënten, die zijn al weg. Ik denk het wel, ja. Ik ben bang dat het niet eigenlijk druk zal worden vandaag. Wat is, is het voor het eerst dat u het op zo'n manier, op zo'n schaal meemaakt, dat een ziekenhuis zo uh, reageert op een, uh, ja, op een gesloten afdeling en, en op de klachten die er zijn geweest? Wat ons betreft, ja, tot nog toe zijn uh, ziekenhuizen altijd graag bereid geweest om uh, naar ons te luisteren... als het gaat om uh, problemen die patiënten hebben met een ziekenhuis. Gewoon uh, vanuit het eigen belang ook van we willen zo snel mogelijk uh, dat de patiënt het ziekenhuis weer vertrouwt. Want uh, uiteindelijk is het ziekenhuis toch van patiënten afhankelijk. Ja, wat moet het ziekenhuis dan wel doen volgens u? Nou, ik denk dat ze op de eerste plaats met uh, ons moeten gaan praten over die 150 mensen die uh, uh, ja, klachten hebben over dat ziekenhuis. Om te, uh, te kunnen onderzoeken voor wat er nou anders moet bij dat ziekenhuis. Want dat zou een eerste begin zijn om het vertrouwen te herstellen. Henri Hane, eh, hopelijk doet het ziekenhuis dat ook. Van de Stichting Hartpatiënten Nederland. Dank u wel. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Met Renate Evers. Er doemt een conflict op, weet de Telegraaf. Een conflict tussen het kabinet en de sociale partners. De werkgevers en werknemers willen de hypotheekregels... namelijk flink versoepelen en de huurplannen aanpassen. Het kabinet denkt daar heel anders over. De Telegraaf heeft gesproken met de bekende Haagse bronnen... en die zeggen dat de sociale partners snelle actie nodig achten... om de dramatische situatie in de bouw te keren... en de woningmarkt te stutten. De huizenprijzen storten in en daar moet snel wat aan gebeuren... zeggen ze in de krant. Een direct betrokkenen vreest zelfs dat het regeerakkoord weer moet worden herschreven, zoals dat ook met de omstreden zorgplannen is gebeurd. Nederland koerst af op een nieuwe recessie vanwege de dalende huizenprijzen, zegt de Telegraaf. En volgens de krant wakkert het kabinet een verdere prijsdaling alleen maar aan. De jarenlange campagne tegen alcohol in het verkeer lijkt succes te hebben. Volgens het Algemeen Dagblad daalt het aantal drankrijders spectaculair. De krant baseert zich op cijfers van het ministerie van Infrastructuur. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat met een slok op achter het stuur kruipt... in de laatste tien jaar is gehalveerd. Vooral jongeren onder de 35 jaar blijven nuchter als ze en, nog moeten rijden. En de politie bevestigt die trend. Volgens verkeerscoördinator Henk de Vries van de politie Utrecht... groeit er een hele generatie op die drinken en autorijden absoluut niet stoer vinden. Boven de 35 denken ze daar anders over. De groep die het vaakst betrapt wordt is namelijk tussen de 35 en 50, schrijft het AD. Nieuwe windmolenparken moeten de komende jaren vooral aan de kust worden gebouwd. Dat hebben de twaalf provincies met elkaar afgesproken. In de Volkskrant staat dat de provincies in 2020 samen 6.000 megawatt aan windenergie moeten opwekken. En dat is genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. Het Rijk kan de plek van zo'n park zonder toestemming van een provincie bepalen. Om nu te voorkomen dat Den Haag voorschrijft waar die nieuwe windmolenparken komen te staan, hebben de provincies zelf voorstellen gedaan. Ze hebben afgesproken dat vooral gebouwd gaat worden in Flevoland en Groningen. Utrecht blijft buitenschot, want die provincie is te verstedelijkt en vangt relatief weinig wind al dus de volkskrant. De Autorij gaat dit jaar niet door, maar er is een alternatief bedacht... de Autorij, een beurs voor elektrische auto's. Trouw heeft gesproken met de initiatiefnemers. Verschillende bedrijfjes die bezig zijn met het ombouwen van oldtimers... naar elektrische modellen, zien daar wel brood in. Ze vinden het belachelijk dat de Autorij niet doorgaat... en werkten daarom in stilte aan de Autorij, waarbij de E staat voor elektrisch. De organisatie wil laten zien dat autorijden ook milieuvriendelijk kan zijn... Er is zoveel gaande op het gebied van elektrische auto's... zegt een van de organisatoren. Als de grote jongens het niet willen laten zien, dan doen wij het wel... zegt hij in trouw. Het is de bedoeling dat de beurs op 6 en 7 april wordt gehouden... het weekend waarin de autorij van start zou gaan. En dan nog een heldhaftige actie van de kerstman in Rotterdam. Hij redde een losgebroken rendier uit de Kralingse Plas. Het dier was ingehuurd om een kerstmarkt op te vleuren... maar ging er vandoor en belandde in de plas. De kerstman rende achter het dier aan en wist hem uit het water te trekken. Het staat in het AD. Renate Evers. We gaan naar het NOS-journaal van 7 uur. en Daarna zijn wij weer bij u terug met het Radio 1-journaal. Graag tot zo.